Warte mal, ich lade die, lad die Kast auf um meinen Rücken. Aber hier habe ich's in mein, in mein Sack. Hm? ich in meinem Sack, hier mal, kreik mal, ein mau hm. Und was sieht da hin hm? Was sieht da in, mein Junge? Da liegt ein der Watte ein prachtig Silberringetje mit ein glanzend Rotsteentje. Na? Hm? Hm? Ja, das dat zou iets zijn voor mijn japke. Japke, zei je. Kost dat veel, die marie? Mo, ik zal het in je oor fluisteren. Dat zal toch een... hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. hmm. Nou, dat kan. Dat valt mee. Maar, ik heb geen geld meer. Maar, me. maar, maar, dat geeft toch niks? Dat komt toch. Ik blijf nog een volle week op de schelling. En de zoon van een kijke broer. Dat is toch een goed adres, nee? Natuurlijk komt dat goed, Imorie. Maar met niemand een woord erover, hè? Maar, maar natuurlijk, ik schweig, Ik schweig als dat grap mijn jongen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik wens je schönes Glück met zo'n süßes oh, oh, als ik nog jong was. Als ik nog jong was. Ja, ja, ja dat mondje dicht. Ik zwijg, mijn vriend, ik zwijg. We zien. Ja. Dat zien ze maar Daar Dat zien's. Voorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het vijfde deel. Geen boer en geen zeeman. Kom er maar in. Dag Doeken. Dag Gorbe.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 Laten we even duin ingaan. Iedereen mag ons zien. Kom, kom dan. Oh, ik zal je. Nee, nee. O, oh. oh, oh. oh. oh, Japke. Mijn vamke, mijn Hoe is dat nou toch, Arjen? Je bent veel te wild. Nee, ik ben niet te wild. Ik, ik ben zoals ik ben. Oh. je bent lief.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 Het is toch geen... Uh, het, nou ja, het is toch alleen maar een mooi ringetje. Ja, maar als mijn taar dat ziet. Jouw taar, jouw taar. Ja, je hebt makkelijk praten. Maar hij jacht me de deur uit als hij het weet van het ringetje. Nou, dan kom je maar bij ons. <laughs> jouw mim zal me zien aankomen. Mimim? Denk je dat min mim niet aan onze kant zal staan? Nou, dan ken jij kijken niet goed. Ik ken jouw mim wel goed, Ajan. Heel goed zelfs.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 Tha vindt altijd maar één ding goed en dat is uh, zoals hij is, zoals hij doet, zoals hij denkt. Ja, Sibeburen vindt hij goed. Ja, dat is waar. Mijn zou is Buren een goede man voor mij vinden. Ja, dankzij de centen van die oude van Buren. Maar ik moet Sibbe niet. Hoor je me aan Ik moet Sibbe niet. In geen honderd jaar. Echt? Huis. Oh, een famke.